4 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Nijmegen zijn de eerste wandelaars vertrokken voor de tweede dag van de Vierdaagse. Deze dag van Wiegen staat ook wel bekend als de Grote Uitvaldag. Het vlakke parcours door het land van Maas en Waal is lang en eentonig. Elk jaar telt dag 2 de meeste uitvallers. Op de eerste wandeldag kwamen ruim 40.000 lopers over de finish. Er waren 317 uitvallers. In Nijmegen is het vandaag voor de tiende keer roze woensdag. Wandelaars en toeschouwers dragen roze versieringen... als steun, teken van steun aan homoseksuelen. Iedereen op de wereld zou vandaag 67 minuten moeten besteden... aan het helpen van anderen, vindt de VN. De oproep is bedoeld als eerbetoon aan Nelson Mandela... die vandaag 94 is geworden. Mandela heeft 67 jaar van zijn publieke leven gewijd aan de strijd voor gelijkheid en mensenrechten, zegt de VN. Eerst als advocaat en later als politiek gevangene en als de eerste president van het Zuid-Afrika na de apartheid. In Zuid-Afrika wordt de verjaardag van Mandela op veel plaatsen gevierd, ook op scholen. Vanwege zijn slechte gezondheid verschijnt hij zelf niet meer in het openbaar. Griekenland kan nauwelijks voldoen aan de Europese eis om nog eens 11,5 miljard euro te bezuinigen. Dat heeft de leider van regeringspartij Pasok, Venizelos, gezegd. Volgens Venizelos is een bezuiniging van die omvang altijd al moeilijk, maar nu helemaal door de recessie waarin Griekenland zit. Vandaag is er overleg over de bezuinigingen tussen Venizelos en premier Samaras, de leider van Nieuwe Democratie, de grootste regeringspartij. Volgende week praten de EU, de Europese Centrale Bank en het IMF weer met de Griekse regering over verdere bezuinigingen. Griekenland is afhankelijk van miljardensteun steun van de EU en het IMF. Premier Samaras wil opnieuw over de eisen onderhandelen. Het weer nog vannacht bewolkt en af en toe wat regen. Overdag vooral s ochtends nog wat regen in het noorden. Vanuit het zuiden droog en zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Tot zes uur is dit Omroep WNL met een experimenteel programma. WNL trapt de verkiezingscampagne af. De komende twee uur een debat tussen de allerkleinste partijen. Dit is de Nacht der Onverkozenen. Met Bastiaan Nachtegaal en Ingeloe Stol. Goedemorgen. U luistert naar de Nacht weer Onverkozenen van Omroep WNL. De komende twee uur hoort u live debat op Radio 1. Het is een beetje de aftrap van de campagne. Tot 12 september zullen partijen als de VVD en de PvdA... ruimschoots aan bod komen in debatten, maar... Die kleine partijen, Ingelou, die zien we amper. Daarom geeft WNL vandaag ook hen een podium om in debat te gaan in de nacht. Der onverkozenen. Vier onverkozen partijen zonder kamerzetel dus... debatteren tot zes uur over thema's als Europa, de zorg en de economie. We doen dat met vier lijsttrekkers. Um, welkom alle vier. Ze zitten hier om me heen. Het is namelijk live op Radio 1 vannacht. Welkom. Goedemorgen. Welkom, welkom. Goedemorgen. Welkom. Um, we willen graag van ieder van u uw partijmotto horen. Als een soort korte introductie... In Laat het alsjeblieft bij partijmotto. Ik begin bij Lea Manders, de lijsttrekker van Mens Spirit. Breng het hart naar de politiek. Heel goed. Dan Twan Manders. Uh, geen familie, helemaal nee. niks met elkaar te maken. Nee. Uh, u bent uh, de, de, fractie, of de fractievoorzitter, zover is het nog niet. De lijsttrekker van uh, de Libertarische Partij. Wat is uw motto? De overheid is het probleem, niet de oplossing. En dan Ton Schrijvenaars van Nederland Lokaal. Nederland Lokaal, het antwoord op Den Haag Centraal. En tot slot Dirk Poot van de Piratenpartij. Uh, voor een transparante overheid en geen transparante burger. Dit is de Nacht der Onverkozenen. De Nacht der Onverkozenen is een verkiezingsdebat dus tussen vier kleine partijen. We gaan het hebben over de belangrijkste thema's van de verkiezingen... zoals de zorg en Europa. Maar iedere lijsttrekker heeft ook een eigen stelling meegenomen. Maar daarover later meer. Heeft u nu een vraag voor de lijsttrekkers? Bel dan even op ons gratis nummer 0800-1121. Ja, maar met een tafel vol lijsttrekkers moeten we natuurlijk iets meer over de politiek hebben dan we tot nu toe deden. Um, ja, ik begin uh, schuin het meest ver weg. Dirk Poot, de lijsttrekker van uh, de Piratenpartij. Ja. De enige echte Nederlandse Piratenpartij. Internationaal zijn er een heleboel, hè? Internationaal zitten we inmiddels op 69 Piratenpartijen. Ja. Uh, je motto is voor een vrije informatiesamenleving. Althans, het is er eentje. Blijkbaar ja. heeft hij nu een andere. Ja, we hebben ook nog remixed politiek. Ook nog? Ja, we kan alle kanten op het ons. Wat staat er op uw t-shirt? <laughs> Dit is ja. uh, Copy Freedom. Copy Freedom. Ja, dat is toch een beetje de, het de, de, uh, core business voor u, hè? De vrije informatiesamenleving. De vrije informatiesamenleving is voor ons heel erg belangrijk. Dat, uh, en je ziet dat uh, daar het internet een ontzettend belangrijk onderdeel van is. Dat biedt plotseling mensen de kans om heel veel informatie tot zich te nemen en informatie te delen. En wij willen dat vrije internet ook vrij houden. En niet uh, zoals nu door private clubjes laten censureren. Nou, naast u zit Lea Manders, lijsttrekker van de Partij voor Mens en Spirit, ook wel mens gewoon genoemd. Volgens uw partij, ik ga het even voorlezen, citeren. De tijd is rijp voor een geheel nieuwe spiritueel geïnspireerde dimensie toe te voegen aan de huidige politiek. Waarom zit Nederland hier op te wachten? Omdat er 26% ongebonden spirituelen zijn in Nederland. Dus dat is een hele grote groep. Deze mensen worden politiek absoluut niet vertegenwoordigd. Dat zie je ook bijvoorbeeld aan het steeds meer dichtknijpen... van de alternatieve geneeswijzen. We hebben onlangs weer een besluit van die minister gekregen... waarin we op alternatieve middelen niet meer mogen vermelden... waartoe ze dienen. Nee. Onder het motto de wetenschap is het enige wat waar is. In dit land. U zegt spiritueel ongebonden, dat zijn die zogenaamde ietsisten, toch? Mensen die denken dat er wel iets is. Nou, uh, het zijn meer holisten. Dus het zijn mensen die denken in een eenheidsbewustzijn. Dat alles met elkaar samenhangt. Daar horen iets is erbij. Maar ook uh, uh, uh, uh, modern boeddhisten. En die, die pakt u allemaal uh, bij elkaar? Die kunt u allemaal hebben? Ja, die kunnen wij allemaal hebben. Want het zijn allemaal mensen die ongebonden spiritueel zijn. Die dus denken vanuit een onconventioneel patroon. Zich niet willen binden aan een kerk of een organisatie. Maar wel geloven dat er meer is. Wat dat dan ook mogen zijn. Ja. En dan een heel andere insteek voor een politieke partij. Ton schrijvenaars, u zoekt het in de lokale. Ja, als je, als je kijkt dat eh, een op de vier inwoners stemt bij gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij, en dat is een duidelijk teken aan de wand dat zij het geloof niet meer hebben in de landelijke politiek. Nou, wat je ook ziet is dat Den Haag Centraal gooit ontzettend veel taken over de schutting heen, naar, naar de gemeente toe. die moeten het dan maar gaan uitvoeren. Ze vergeten dan wel dat het geld er wel bijgeleverd moet gaan worden, daar wordt dan weer gelijk op, op bespaard. Maar wat ze ook doen, dat ze in Den Haag Centraal wel aan de knoppen blijven draaien. He, dus gemeenten worden geacht om het werk te doen, met minder geld, ja, maar wel zeg maar strak in het keurslijf van Den Haag Centraal. Ja, Den Haag Centraal, daar bedoelt u gewoon mee de Kamer? De Kamer, ja. Bij de Kamers. Ja, ja. Waarom wilt u erin dan? Waarom wij erin wilden? Ja, als om juist het zo'n verschrikkelijke club is. Om juist te zorgen zeg maar, dat zeg maar, bij elk debat de vraag voor gesteld. Kan het ook lokaal? Ja, want als wij ervoor uh, kunnen slagen dat uh, de Tweede Kamer betere besluiten neemt... zodat in ieder geval de gemeenten de ruimte hebben en het geld hebben... en de beleidsruimte hebben om het werk te doen... dan is dat gewoon beter voor onze inwoners. Nou, tot slot gaan we naar onze vierde gast van deze vroege ochtend. Twan Manders van de Libertarische Partij. Uw partij deed in 1994 al mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Nu na 18 jaar weer op het, toneel, op het landelijke toneel. Waarom nu? Omdat de tijd er rijp voor is... Um... We hebben te maken met een, een hele grote economische crisis. En alle andere politieke partijen hebben er eigenlijk geen oplossing voor. Een oplossing is dezelfde oplossing die juist de crisis heeft veroorzaakt. En wat kan de Libertarische Partij voor oplossing aandragen? Minder overheid, minder regels, lagere belastingen en meer vrijheid. De crisis wordt veroorzaakt doordat de overheid te veel regels maakt... te veel intervenieert in de markt, te veel de markt verstoort... te veel geld in de economie pompt en daarmee bubbels veroorzaakt... en daarmee de, de, conjunctuur, de lage conjunctuur uh, veroorzaakt. De oplossing is dan ook dat de overheid moet ophouden met uh, te interveneren in de markt. En hoeveel minder overheid is minder overheid? We willen graag de overheid tot het absolute minimum terugdringen. Zo wel, wat de overheid beter. wel nog wegen? Sorry? Wel nog wegen bouwen? Wat doet de overheid dat nog? Uh, ook wegen kunnen beter door de markt worden gebouwd. Zelfs dat, politie? Uh, politie en lege rechtspraak. Dat beschouwen als uh, taken die de overheid dan oh. wel kan vervullen, maar dan mag, mag de overheid uitsluitend zich bezighouden... met het beschermen van het individu ja, ja. tegen criminelen en tegen buitenlandse invasie. Dus, dus geen parkeerboetes? Nou ja, ook parkeerplaats moet worden okay. geprivatiseerd. Ja, oh, nee, goed, dan kan je privé. Uh, ja. U gaat best ver. Dan praten we zo meteen ook uh, verder over. Ja. Tot zover even het eerste voorstelrondje. Of kenden jullie elkaar eigenlijk al? Deels, ik en Dirk Poot, de Piratenpartij. Aardig goed, we hebben ook samen aan de vorige verkiezingen ja, meegedaan. Inderdaad. Dus uh, ja. hebben jullie nog wel goede banden aan overgehouden met Mens en Spirit en de Piratenpartij? Ja, we waren toen twee, twee nieuwkomers die samen tegen de bierkaai aan het vechten waren. En dat schept toch een band, hè? <laughs> Absoluut. Nou, daar gaan we zo meteen vast meer over horen. Maar we zijn hier voor een debat. Laten we dan ook maar beginnen met de eerste stelling. Het nieuwe kabinet moet kosten wat kost de economie redden. Dan beginnen we bij uh, Ton Schrijvernaars, Wat vindt u daarvan? Nou, dat is een hele lastige, want de overheid gaat over alles behalve over de economie. Dat is toch vaak een gelegenheid voor de werkgevers om dat zelf te gaan organiseren. En natuurlijk speelt de overheid erin wel een belangrijke rol. Als je kijkt naar de omvang van de overheidsbestedingen... dat is toch een bedrag van 300 miljard, bijna de helft van het Bruto binnenlands product. Dus dat is wel een belangrijk gebeurde erin. Maar de meeste werkgelegenheid vindt toch altijd lokaal plaats. Dus je moet vooral zorgen dat de lokale economie goed gestimuleerd gaat worden... en dat die de ruimte krijgt om te gaan ondernemen. Ja, maar hoe doe je dat? Dat is de vraag. Doe je, doe je dat door te investeren? Nou, een heel aardig voorbeeld is uh, buurtzorg. Mm -hmm. ja, je ziet op een gegeven moment dat Den Haag centraal heeft uh, op het gebied van zorg heel veel zaken centraal geregeld. Uh, dat geeft een enorme bureaucratie. Ja, dat betekent ook zeg maar, dat bijna niemand meer tevreden is. Hè. De mensen in de zorg zijn niet tevreden. Maar de mensen die de zorg krijgen zijn ook niet tevreden. En dan zie je dat op een gegeven moment vanuit de markt... Uh, initiatieven ontstaan zoals buurtzorg. Ja. Ja, maar bijvoorbeeld ook de opvoedpolie, om maar uh, twee voorbeelden te noemen. Ja. Kortom, meneer Manners... Uh, Nederland Lokaal zegt, we moeten gewoon alles naar lagere overheden brengen. Ja, nou het zou wel een stap in een goede richting zijn. Ik denk dat uh, uh, hoe kleiner de staat, hoe beter het gaat. En dat uh, betekent dat de overheid tot het absolute minimum moet, er terug, moet worden teruggedrongen. Maar je zou uh, uh, inderdaad als stap in een goede richting kunnen kiezen... voor het uh, steeds verder decentraliseren van die overheid. Het omgekeerde zien we nu, de Europese Unie die steeds meer macht krijgt... En dat is een hele slechte ontwikkeling. Want in feite is de Europese Unie een kartel van overheden... die uh, proberen om uh, regels te harmoniseren, belasting te harmoniseren... en zo concurrentie tussen overheden uit te schakelen. Terwijl concurrentie nu juist heel erg belangrijk is... om te zorgen dat die lastendruk en regeldruk niet, uh, niet te ver oploopt. Nou, zometeen gaan we ook nog verder praten over de Europese Unie. Daar hebben we ook nog een stelling over. Maar als ik even letterlijk mag citeren uit uw partijprogramma... zegt u de overheid manipuleert de economie en dat schept een bevoorrechte klasse... Ja. Kunt u dat toelichten? Ja, de, de overheid verstoort de markt. De overheid uh, neemt van, uh, van bepaalde leden van de samenleving. De, vooral de productieve leden van de samenleving. Mensen die werken, mensen die ondernemen. Die wordt een belangrijk deel van hun boterham afgenomen. En uh, dat wordt weggegeven aan mensen die uh, uh, bij de overheid werken. Ambtenaren, politici. Uh, uh, mensen die uh, uh, improductief die zijn op voorwaarde dat ze improductief blijven. Ja, als je uh, wie werkt, wordt gestraft, luidt het uh, oude spreekwoord. Maar wie niet werkt, wordt beloond. Voordat je inderdaad niet werkt, ga je weer werken. Dan wordt er, wat er geld aan dichtgedraaid. En dan wordt je juist hier geld afhandig gemaakt. Uh, een groot deel van het geld wordt gewoon verspild. Ik hey, ben mezelf geboren in een klein dorpje in Zuid-Oost-Brabant. Vlak bij mijn geboortehuis stond een, een brug in de weiland tussen de koeien waar geen water onder gaat En ook geen weg naartoe gaat. Maar dat is symptomatisch. Dat, ge dat gebeurt met een heel groot deel van het overheidsbudget. Veruit het meeste geld gaat naar contraproductieve mensen. Nou, om ambtenaren en een politici... Die, uh, die miljoenen regels maken waardoor uh, niemand meer de regels kan kennen. Het idee is dat iedere burger achter wordt de wet te kennen, maar dat is onmogelijk geworden. De heer Poot, wat vindt u daarvan van de namens de Piratenpartij? Um, nou, wij vinden inderdaad dat, dat de overheid daar de regie weer terug moet nemen. Je ziet dat op het ogenblik uh, de overheid, die vroeger de hoogste instantie was in Nederland en besliste wat er ging gebeuren, nu eigenlijk uh, zijn orde volledig laat hangen naar, naar drie kleine clubjes in New York: uh, Fitch, uh, Moody's en, uh, en nog zo'n kredietbeoordelaar, die het afgelopen tien jaar geen enkel goed advies hebben gegeven, maar er wordt geen beslissing in de kamer genomen zonder dat gekeken wordt, hé, wat vinden Fitch en Moody's en dat andere Amerikaanse bedrijf ervan? Wij denken dat is echt helemaal te gek voor woorden. Je moet gewoon uitgaan wat in Nederland nodig is en die drie regel die zo strak is afgesproken, die is ook helemaal nergens op gebaseerd. Het is belangrijk om de economie te stimuleren en daar moet de overheid zich op gaan focussen en niet de orde laten hangen naar een paar Amerikaanse clubjes die verder geen enkele moerverstand van de Europese of de wereldeconomie blijken te hebben. Wat vindt mensen en Spirit van de 3 regel. Die vinden wij ook onzinnig. Uh, wij vinden eigenlijk, en daarin sta ik vrij krachtig tegenover de heer Manders, mm -hmm. uh, dat het vrijlaten van de banken dat dat nou juist de wortel van alle kwaad is. Dus dat in feite het, het, het rommelen met de hypotheken, met de derivaten, noem maar op. En het nog steeds geen regels maken voor de banken. Schoon dus gewoon vrij laten. Ze gaan gewoon door met hun bonussen, met hun geldgraaierij... waardoor we straks weer miljarden kunnen bijleggen. Dat is voor ons de wortel van het kwaad. En ik ben het er ook helemaal mee eens... dat we ons absoluut niet moeten bepalen door allerlei ratingbureaus... op commerciële basis, privé Waterbanken op commerciële basis, die hebben onze economie nu kapot gemaakt. Ja, ik, ik voel bijna dat u het er heel erg niet mee eens bent, uh, meer mannes. Ja, dat klopt. Maar goed, uh, uh, ik ben bang dat de tijd voor deze stelling er alweer op zit. <laughs> Geen zorgen, uh, we zijn hier nog tot hmm. zes uur vanochtend op Radio 1 met uh, de Nacht der Onverkozenen, waarin we gaan debatteren over allerlei onderwerpen. Maar laten we eerst naar de muziek luisteren. Green Bailey Ray, I'd like to. Uh, uh, uh, uh. Bailey Ray I'd like to. U luistert naar Radio 1, de Nacht, weer onverkozenen. Politiek vanuit het hart, we gaan naar Mens, de Partij voor Mens en Spirit. Ze deden twee jaar geleden ook al mee aan de Tweede Kamerverkiezingen... maar toen haalden ze slechts 0,28 van de stemmen. Dat kan dit jaar beter en de tijd is rijp... voor een geheel nieuwe spiritueel geïnspireerde dimensie... toe te voegen aan de huidige politiek. Een dimensie die aansluit bij de nieuwe mens, vindt de partij. Lijsttrekker Lea Manders, een nieuwe dimensie die aansluit bij de nieuwe mens. Ja. En ik wist niet dat ik een nieuw mens was. Nou, Misschien ben jij dat natuurlijk ook niet. Hè? Dat, uh, daar kan ik niet over oordelen of jij bij die uh, uh, 26 ongebonden spirituele... Hoort. Is dat wat de nieuwe mens onderscheidt van de oude mens? Uh, nou, uh, deze groep hoort eigenlijk onder de groep Cultural Creatives. Dat is een groep van 30 procent, uh, verspreid uh, <laughs> de over de het westen. En de cultural creatives is een groep mensen die bewust in het leven staat. Milieubewust, bewust van zichzelf, zelfontwikkeling belangrijk vindt. Maar dat doet iedereen De samenleving toch? belangrijk vindt. Dit is Amerikaans onderzoek en uh, uh, uh, dit is wat er uit dat onderzoek komt. En dat is de nieuwe mens. Een mens die niet alleen wil leven voor economie en voor geld... maar een mens die wil leven voor geluk, voor voldoening... voor zingeving, voor zelfontwikkeling. Nou, als je zegt uh, dat wil iedereen toch, dat hoop ik. Want dat is alleen maar het... Het potentieel wordt alleen maar met de dag groter. Nou, Laten we het ook even over uw partijprogramma hebben. In de komende één ja. tot uh, twee kabinetsperiodes... moet het financieringstekort uh, opgelost worden. 30 miljard. U wilt ja. de helft van dit bedrag bezuinigen... door het geldsysteem en de economie- en belastingssysteem... eerlijk en transparanter te maken. Ja. Hoe wilt u dit doen? Ja. Nou, Allereerst hebben we uh, een enorm kapitaal staan aan uh, uh, pensioen. En, uh, en aan gebouwen en aan middelen, wegen. En dat staat eigenlijk al als bezit tegenover een deel van staatsschulden. Wij willen ook de banken eigenlijk in eigen handen krijgen. We hebben een bank in eigen handen, namelijk de ABN AMRO. Die hebben wij gekocht voor waanzinnig veel geld. En dan zeggen wij van die moeten we ook niet meer verkopen. Die moeten we ombouwen naar een gemeenschapsbank... waardoor we het geldsysteem zelf in handen hebben. Nu is het zo dat banken, als zij 100 euro in kas hebben... dan kunnen zij ongeveer 1000 euro uitlenen. Dus banken hebben de baat bij om zoveel mogelijk geld uit te lenen. Maar nou, hoe gaat het hel, de helft van het bedrag bezuinigen... door zo'n gemeenschapsbank op te richten? Ja, ja, ja. bijvoorbeeld, je kunt daar uh, uh, hypotheken onderbrengen... je kunt heel veel financiering daarin onderbrengen. Dat verlaagt ook de rente. En de schuld van Nederland wordt natuurlijk ingrijpend verhoogd... door het feit dat we over die schuld... bij die commerciële banken ook nog heel veel rente moeten betalen. Daarbij vinden wij van dat je die schuld langzamerhand moet afbouwen. Want ga je dat uh, drastisch doen, dan ga je die economie schaden. En je moet eerst die banken ho toeroepen. Je moet eerst het systeem veranderen. Als je dat hebt gedaan, kan je daarna de ellende die ontstaan is langzamerhand over een aantal jaren gaan afbouwen. Nou waren we een paar weken geleden Begonnen met het voorbereiden van dit radioprogramma. Heeft u stiekem vandaag een uh, nieuw partijprogramma gelanceerd? Gisteren. Gisteren, ja, sorry. Gisteren hebben wij inderdaad Ik de laatste lang versie lang. van het partijprogramma. <laughs> waar ons hele nieuwe financiële paragraaf ook in staat. Inclusief de nieuwe gulden. Ja, inclusief de nieuwe gulden. Wat is dat? Um, er zijn heel veel uh, streken, gebieden waar al een lokaal geldsysteem uh, bestaat. Bijvoorbeeld een hele bekende is de Weren in Zwitserland. Daar zijn heel veel bedrijven die met elkaar uh, een, een, een soort handelsfirma zou je kunnen zeggen, hebben opgericht. Waarin zij handelen met een lokaal, uh, lokaal geldsysteem. Ja, een soort consumptiebonden zijn dat hè? Ja. Die ja. koop je ergens. En dan... Precies. En wij zeggen van nou wij denken niet dat het handig is om uit de euro te stappen. Want uh, dat geeft heel veel kosten en ingewikkelde toestanden. Maar je wilt wel je kracht lokaal houden. Je wilt niet, zoals wat nu gebeurt, worden kapitalen uit landen weggezogen. Maar die nieuwe gulden is dan toch nog steeds een euro? Alleen in de vorm van een consumptiebond? Dat maakt toch geen enkel nee, verschil? Nee, uh, wij willen dat geld ook inflatievrij en rentevrij maken. Want rente en inflatie hangen samen met elkaar. Alle producten die wij nu kopen, bestaan voor 40% uit rente. En rente is natuurlijk... Het is een systeem. In de islamitische wereld mag je geen rente heffen. Ja, maar inflatie het is wat je krijgt wat als er meer welvaart is. Inflatie en rente hangen voor het grootste deel met elkaar samen. Want, ja, uh, als omdat inflatie het gevolg is van welvaart. Uh, nee, je, voor, je een deel, voor een deel. Nee, uh, uh, nee. Als geld uh, uh, dezelfde waarde houdt, en dat is een kwestie van afspreken met elkaar. Het is een systeem waardoor je elkaar steeds meer rente eist... en waardoor producten duurder worden, waardoor ook het geld weer minder waard wordt. Dus het zit complexer in elkaar. Mag ik er even op reageren? Goed. Toen anders natuurlijk. Dan ja. komen er een paar hele rare dingen. Inflatie zou het gevolg zijn van welvaart... Ja. Uh, dat is uh, ja, absoluut onwaar, inflatie wordt veroorzaakt door de overheid. De overheid heeft banken het privilege gegeven om vals geld in omloop te brengen. Er was een tijd dat, dat geld bestond uit goud, uit gouden munten. In die tijd was er geen inflatie, in die tijd was het deflatie. De, de goederenvoorraad steeg sneller dan de goudvoorraad. Je kon van één gouden munt steeds meer kopen. Dat is het systeem van de vrije markt. Op een gegeven moment is de overheid... Uh, dat om zeep gaan helpen. De overheid heeft banken onder, het, onder controle gebracht van een centrale bank. Die centrale bank is banken het privilege gaan geven... om geld te creëren uit het niets, ongedekt geld. Geld dat niet gedekt is door goud. En sinds, sinds de dag dat dat mag, hebben we inderdaad inflatie. Omdat er steeds meer geld wordt bijgedrukt, uh, gecreëerd uit het niets. Gewoon wordt bijgeschreven op saldi. Geld dat nergens op gestoeld is, nergens gebaseerd. Het dus is vals geld. Nou, Als een, een private crimineel vals geld in omloop brengt... dan krijgt hij iets voor niets. Hij heeft een voordeel. Alle mensen die gespaard hebben, hebben hun nadoen te geld op minder waard. Als de overheid geld creëert, wordt het niets. Met de centrale bank gebeurt het precies hetzelfde. Ja. Dan de overheid krijgt iets voor niets en alle spaarders zijn de dupe. En dat is de oorzaak van inflatie. Helemaal eens. Het is volgens mij niet helemaal waar, maar we moeten <totstuken> <totstuken> Nee, ja, goed, als, je, als je meer geld verdient, dan uh, worden de dingen duurder en wordt je geld minder waard. En, nou, dit, dit is, is zelfs niet, niet mijn eigen theorie. Dit is de theorie van Friedrich van Hayek. Die heeft daarmee een Nobelprijs voor de economie gewonnen. We moeten door uh, naar de volgende stelling. We gaan het hebben over de stelling van Mens Spirit. Ja, want uh, Twan Manners, u heeft eigenlijk al gereageerd. Maar dan wil ik ook gelijk wel uw mening weten. We gaan eerst even naar de stelling. Want u heeft de ja. stelling bedacht, Lea Manders van Mens Spirit. Ik vertel. Ja. Problemen in de financiële sector kunnen slechts uh. duurzaam worden aangepakt... als we per direct starten met co operatieve gemeenschapsbanken die in handen zijn van de bevolking... en die niet meer mogen investeren in giftige financiële producten. Nou, dan begin ik bij Nederland Lokaal, Ton naar van Vietu daarvan. Bent u er mee eens? Het is een, het is een mooi droombeeld, maar je moet wel realistisch zijn. Om Nederland staat geen hek eh, waarin je zeg maar, dit soort afspraken kunt gaan maken. Je bent gewoon een deel van een uh, internationale uh, gemeenschap. En daar gaat gewoon, uh, de economie gaat daar gewoon over de grenzen heen. Um, dat er wat moet gebeuren uh, met uh, toezicht op banken, dat onderschrijft iedereen wel. Want iedereen is natuurlijk ook wel. Uh, ik neem aan zelfs mijn mm. collega van de Libertarische Partij. Uh, dat je banken gewoon uh, zwaar onder toezicht moet gaan stellen. Dat moet je dus wel gaan doen. Maar een gemeenschapsbank gelooft er niet in? Nou, ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment gaat, gaat kijken... Zeg maar, naar, naar het scheiden van de nutsfuncties en de, zeg maar, de commerciële functies. Hè. Bedoel, dat is op zich natuurlijk wel een, een gedachte die je kunt, uh, kunt aanhangen. Maar goed, dat zul je dan gewoon uh, redelijk moeten gaan onderzoeken. Ja, maar je kunt dat uh, heel makkelijk doen. Uh, want je kunt uh, de gemeenschapsbank kan je ook aantrekkelijk maken en houden... door hypotheken hm. aan te bieden met een lage rente. Ja. En dat is, het, dat is de basis van ons nou, nou, systeem. Nou, dat interessante en is stuk... wij, Mag ik het even hm. afmaken? Het is natuurlijk heel raar dat je je geld op een bank zet... en dat je vervolgens uh, als eigenaar van dat geld ook totaal niets meer te zeggen hebt... over waar het in wordt belegd of dat in wapenhandel is, uh, noem maar op. Dus wij zeggen van nee, geld is niet een commercieel uh, middel, het is een afspraak. En die afspraak willen wij bewaken met elkaar door die, uh, door die banken. En dat er ook best commerciële banken kunnen zijn... en dat mensen best hun geld mogen vergokken op een bank die zegt van ik geef 7 procent... maar als het misgaat, gaat het mis, mag ook van ons. Bij dus welke bank basis... zit u zelf? Um, ik zit zelf bij de Triodos en oh. wij hebben helaas nog geen gemeens, gemeenschapsbank, ja. zodra die er komt. Er ja, precies. Eindigen. Maar wat je dus wel ziet, dat de die hanteert dit principe. Maar toch is het niet iedere Nederlander klant bij de bank, Omdat nee. uiteindelijk toch gewoon mensen wel op basis van vrije wil en vrije keuzes... daar gaan bankieren wat het voor hun het meest aantrekkelijk is. De Triodos biedt ook geen hypotheken aan voor bijvoorbeeld maar 2% rente. Dat nou, gaat niet dat over is... de, de Triodos Bank vandaag. <laughs> daar moeten ze meer geld voor betalen. Uh, wat vindt de piratenpartij van de banken? Is, is dat iets piratigs, een bank? Nou, Het gedeelte wat je hier ziet met de coöperatieve banken... Dat, uh, dat, dat, daar zijn we niet zo uit. Maar ik denk dat het dat, zo langzamerhand zelfs in de, de meest uh, uh, rechtse kringen in, in Londen... waar de banken toch wel heel sterke voet aan de grond hebben... het duidelijk begint te worden dat het hele idee... Dat dat uh, het, de, de banken zeg maar, met gemeenschapsgeld mogen gokken... dat dat gewoon een groot probleem is geworden. De staatsschuld waar we in Nederland tegen hikken, waar nu plotseling allerlei ingrepen van moeten worden gedaan... om die naar beneden te brengen. Als je kijkt wanneer die omhoog is geschoten... die heeft altijd heel rustig is die een beetje omhoog gekabbeld. Maar tijdens de bankencrisis is plotseling onze staatsschuld... waanzinnig omhoog gegaan. Wij hebben daar ja. het gegok van de banken moeten redden. En op dat moment zeiden de banken... ja jongens, wij zijn eigenlijk de waterleiding van de economie. Red ons nou maar, want zonder ons valt de hele economie economie om. Nou, dat hebben we gedaan. Het heeft zinnig veel geld gekost. En wat zie je? Die banken lenen nog steeds niks uit. Maar ze zijn wel nog steeds bezig om allerlei grote gokacties uh, te houden om, om uh, hun eigen winst te, te verhogen. Maar winst van banken op, op, op de financiële flitstransacties, dat is geen winst voor de, voor de maatschappij. Want dat is een, een zero-sum game. Wat de winst is voor de ene bank, is het verlies van de andere bank. Wat dus vindt wij... u daarvan, Twan Manders? Als we nog even naar de Libertarische Partij kunnen gaan. Ja... Uh, nou het feit dat de overheid uh, uh, eerst uh, banken het privilege heeft gegeven om geld te creëren uit het niets, Hè, onder toezicht gesteld van centrale banken en daarmee eigenlijk concurrentie tussen banken voor een de, belangrijk deel opgegeven, nieuwe toetreding is mogelijk geworden. Uh, verder is er altijd impliciet al uh, die achtergrond hmm. geweest. Mijn banken wisten eigenlijk altijd al dat ze, uh, als ze verkeerd zouden gokken, dat ze door de overheid gered zouden worden. Nou, dat is ook gebleken. Moral hazard uh, noemen we dat. Uh, dat heeft gezorgd voor een heel erg uh, ongezond en instabiel financieel systeem. Maar de zijn, oplossing... zijn deze banken dan een goed idee? Die coöperatieve gemeenschapsbanken die mevrouw Manders Nee, de, de oplossing is dat je het aan de markt moet overlaten. Dus de overheid moet, dus moet de centrale bank opheffen. Moet banken blootstellen aan de tucht van de markt. De overheid mag banken niet meer het privilege geven om geld uit het niets te creëren. Uh, en op het moment dat, uh, dat banken ook niet meer gered worden, met dat banken moeten concurreren en dat ze ieder ander bedrijf ook failliet kunnen gaan als ieder ander bedrijf, dan lost dit probleem zich vanzelf op. Ja, de banken die willen gokken met geld, die mogen ze wat mij betreft helemaal vrij laten. Maar ik denk dat er duidelijke splitsing moet worden gemaakt tussen ja. banken die ook de, een functie hebben in de maatschappij om mensen hun spaargeld juist, uh, te bewaren en juist. zorgen dat geld van A naar B komt. Want dat is feitelijk wat een bank hoort te doen. Een bank ja. moet het maatschappelijk kapitaal zo verdelen dat daar zoveel mogelijk uh, mee geïnvesteerd kan worden. En dat gedeelte moet dus los worden gemaakt van de, de investerings- en de gokbanken. En die mogen wat mij betreft zonder enig toezicht doen wat ze willen. Dat ja. is vrije markt, laat die maar omdonderen. Maar we moeten wel zorgen dat de banken die nodig zijn... om de Nederlandse economie draaiende te houden... dat die veel. goed gecontroleerd gaan worden. Ja, want u zo... sorry. We moeten, het zouden... erbij laten. Oh, sorry. Ja, we moeten het erbij laten. Uh, ja, we gaan zo meteen ook verder met jullie praten. Over een twee kleine weken het in Nederland op campagne echt los. Maar aan de andere kant van de oceaan is ondertussen ook al een campagne aan de gang... Die veel en veel groter is. Hoe die twee campagnes verschillen, dat hoort er straks in een connen van Suurt Klumpenaar. Maar eerst muziek van Blauwzoen, Elephants. Ze in, in warm She reads timeless our books and books on Jesus too. She sings epic and rallies. The smart tunes go la la la la la. The key to the city. naar De nacht der onverkozenen op Radio 1. De Nederlandse verkiezingen zijn in vergelijking met Amerika... eigenlijk maar saai. Daar worden presidentskandidaten op harde wijze zwart gemaakt... in spotjes, debatten en televisieshows. En niemand wordt gespaard. Columnist Short Klumpenaar kijkt als ex-New Yorker... een beetje met Amerikaanse ogen naar de Nederlandse politiek. Hij legt de Amerikaanse en de Nederlandse verkiezingen naast elkaar. In Amerika is alles groter. Gebouwen. Hotdogs, auto's en zeker landelijke verkiezingen. De strijd tussen republikeinen en democraten om het Witte Huis is van mythische proporties. En wordt een schril contrast met het mens erg genieten van de Nederlandse verkiezingen. Laten we beginnen bij de kandidaten. In de VS wordt van hen niet alleen een sterke boodschap verwacht, maar ook uitstraling. Flair. Beide kandidaten moeten van onbesproken gedrag zijn. Cum afgestudeerd en keihard zakenman, militair aanvoerder en koelbloedig heerser maar ook een zorgzame huisvader en bij voorkeur emotioneel en vaderlandliefend. De oerzaaie degelijkheid van Van Haarsma Buma zou overzees geen schijn van kans maken in het verkiezingsgeweld waar alleen de sterkste kan winnen. Zo gaan ook de kneuterige spotjes in de zendtijd van politieke partijen ten onder bij de alles vernietigende ...op Fox News en MSNBC. Who is this guy? Can you trust him? Mitt Romney's reputation as a flip-flopper who changes position. Welcome to Obamaville. More than a town, a cautionary tale. Another reason America has lost confidence in Barack Obama. Mitt Romney is not the solution, he's the problem. In de verkiezingsdebatten gaan kandidaten er zoet glimlachend met gestrekt been in. Campagne-teams nog groter dan het ledenaantal van de 50-plus-partij werken dag en nacht voor het ene debat. Diep de archieven in, op zoek naar vuil nieuws over de tegenstander. Obamacare was bad policy. Obamacare is a job killer. Obamacare raises taxes on the American people. Obamacare puts the federal government between you and your doctor. Maar ook in Nederland lijkt de emotie en sensatie van de Amerikaanse politiek aan te slaan. Met Wilders als kampioen framen. Roemer als Funny Guy en Diederik Samson met zijn krampachtige centorum imitatie van familieman. Maar laten we niet vergeten dat het in Amerika op veel punten weinig uitmaakt of je republikein of democraat stemt. De politieke boodschap gaat er vaak verloren in het voortdurend kapotmaken van de tegenstander. Slechts de helft van de Amerikanen gaat stemmen, tegenover drie kwart in Nederland... Laat onze lijsttrekkers zich in godsnaam dus niet verliezen in alleen wijzen en schreeuwen, maar zich beperken tot de inhoud. Hoe saai en voorspelbaar dat soms ook is. I'm Barack Obama. I'm Mitt Romney. And I approve this message. U hoort een column van Sjoerd Klumpenaar, onze columnist. Er wordt al gelachen door onze ontschrijvenaars. Wat van, van, van, van Nederland Lokaal natuurlijk. Bent u een beetje jaloers op de Amerikaanse verkiezingscampagne? Nee, totaal niet. Nee, wat vindt u ervan? Het is gewoon heel jammer, want het gaat daar over de vorm. En dat zie je in Nederland ook al een beetje ontstaan. Hè? De, de, de strijd die Mark Rutte is gestart met iemand Roemer... Hè, van wie wordt de grootste? Ja, dat is net zo'n soort wedstrijdje verplassen. Want dat moet je niet willen. En dan gaat het niet meer over het liberalisme of over het socialisme... maar het gaat gewoon over de persoon. Ja, over een stukje verheerlijking van, uh, van de vorm. En je moet wel hebben over de inhoud. En wat, wat ik zorgelijk vind, is dat Mark Rutte die betoogde... dat met liberalisme los je alles op... En Emiel Roemer betoogt dat met socialisme, los je alles op? Nou, geen van beide is waar. En maar wat wat je weet ook niet eens meer wat liberalisme is. Nee, maar goed, nou, los daarvan. Maar wat je moet doen is gewoon het pragmatisme gebruiken eh, van het lokale bestuur. Nou, als ik kijk naar Nederland Lokale, de lokale leiders, ja, die hebben allemaal zo hun eigen achtergrond. Maar wij besturen gewoon op een hele pragmatische wijze. Niet vanuit een bepaalde ideologie, want dat is gewoon failliet meer? De ja, ik denk het grote probleem wat je ook in Amerika ziet, is door dat twee partijenstelsel uh, zijn eigenlijk alle Amerikanen overgeleverd aan slechts twee partijen. En die twee partijen zijn weer overgeleverd aan de industrie. Het is feitelijk, de, de Piratenpartij zegt in Nederland, we moeten proberen in Nederland de regering, de ambtenaren, weer los te maken van de lobbyisten en te gaan luisteren naar de burger. Maar in Amerika moet je je helemaal slaaf maken van de lobbygroepen, van de grote, de grote industrie. Als je. Een, kans wil maken in die verkiezingen. Ik bedoel, het feit dat de grootste, uh, finan de grootste financier van Obama... bij zijn vorige verkiezingen was Goldman Sachs. Nou ja, op het moment dat je dat weet, dan hoef je dus ook niet verbaasd te zijn... dat er op het moment dat die man aan de macht is... dat er verder geen enkele uh, uh, actie richting de bank wordt ondernomen. Want die man die is gevangen door de sponsors. En dat hele twee-partijenstelsel in Amerika... Waar je, waar je af en toe Rutte zo, zo blij over hoort praten... Ja, dat is gewoon het, het einde van de democratie. Dus jij over... vindt ook dat... Uh, Daarnaast moet moeten worden afgebroken. En de Verenigde Staten is namelijk ook nog een derde partij, namelijk de Libertarische Partij. Ja. En die, is, uh, uh, die staat in de peiling op ongeveer 5% in, in de Verenigde Staten. Daarnaast heb je ook nog binnen de Republikeinse Partij een Libertarische Vleugel, waar Ron Paul de belangrijkste exponent van is. En Ron Paul staat uh, in de peiling, althans er is onlangs een opiniepeiling gehouden met de vraag: als u mag kiezen tussen Romney Obama en Ron Paul, ...op je zou je stemmen. En toen heeft 17% van de Amerikanen gezegd dat ze op Ron Paul stemmen. Dat zou in Nederland zich vertalen, 26 zetels. Ja, ja Ron Paul komt ja. wel, wat dat betreft, als de meest, meest menselijke politicus over... die er in het hele Siddicus daar meedoet. Dank u maar wel. wel het statistische acrobatiek wat u daar deed. Maar uiteindelijk, 26 zetels voor de Libertarische Partij? In de Verenigde Staten dat zou wel? dat inderdaad uh, uh, zo zijn. In Amerika hebben het, hebben de, heeft de Libertarische weg natuurlijk veel langer bestaan... en ook, is ook veel groter. Hij heeft honderdduizend uh, boeken gepubliceerd, zijn honderden think tanks... En dus uh, in Nederland hebben we nog een stukje te gaan... voordat we op hetzelfde niveau zitten. Zou u de Amerikaanse campagnevoering ook in Nederland willen dan... als de libertarische partij het dan misschien ook wel goed zou doen? Ik denk niet dat het komt door de manier van campagnevoeren. Dat heeft te maken met het feit dat uh, Amerika een hele uh, libertarische traditie heeft. Een Amerikaanse grondwet, een Amerikaanse vangheidsverklaring... zijn in feite, libertarische documenten... Uh, uh, de uh, right to life, uh, liberty in the pursuit of happiness. Uh, de, de, de, de grondslag van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. is in feite gewoon een, een libertarisch document. Van schrijvenaars. Maar hoe, hoe verklaar je dan zeg maar, die enorme armoede in Amerika? Dat is toch een direct gevolg zeg dat maar, komt er van, van, jullie, van jullie opvattingen? We nee, ja, ja, alles dat maar over. van, uh... Armoede, het armoedeprobleem, wordt opgelost door de vrije markt. Er, er, wordt, er wordt al tientallen jaren onderzoek gedaan. Uh, naar in Amerika de, naar... is die vrije markt al zo nee, gigantisch dat is vrije groot. dat Dat was in de 19e eeuw zo. In de 19e eeuw was een vrije markt in de Verenigde Staten. En de 19e eeuw was inderdaad zo dat de armoede verdween als sneeuw voor de zon. Er zijn miljoenen straatarmen of verbeterd in Amerika emigreerden in de 19e eeuw... die in hele korte tijd heel erg welvarend werden. Pas in de 20e eeuw is Amerika veranderd van een vrije markt in de gemengde economie... waar de overheid 40% van het nationale inkomen uitgeeft... En, en, de, en de economie ziek reguleert en een strale bank heeft ingesteld. waardoor uh, voortdurend bubbels en, en, en crisis worden veroorzaakt. Dat, maar, is, hoe, dat is waarom maar, armoede ik heb, ik heb opgegeven. Heb, ik heb best wel kritiek op, uh, op, op de overheid in zijn algemeenheid. Ja. Maar als ik nou de vergelijking mag maken. Ik ben vaak ook in Amerika geweest. Dan ben ik altijd blij dat ik weer in Nederland ben. want er is toch het onderwijs op een behoorlijk niveau. er is de gezondheidszorg op een behoorlijk niveau. En dat wil ik toch wel graag behouden. En ik zou moeten niet aan denken uh, dat wij straks in Nederland. een soort Amerikaans systeem gaan krijgen. Het, het over, want je ook hebt dus de dat dat het onderwijs de vrije en zorg markt. zijn op een hoog niveau, ondanks de overheid, niet dankzij de overheid. Het begrip vrije markt is ook ja. volledig veranderd. Uh, als je in de tijd keek uh, naar Adam Smith toen hij de Wealth of Nations uh, schreef, wat feitelijk zeg maar de basis is van het vrije marktdenken, werd door hem een vrije markt gedefinieerd als een markt zonder monopolies. Waarbij de overheid een hele nadrukkelijke taak had om juist te zorgen dat monopolies niet konden ontstaan. Want monopolies zijn de pest voor de vrije markt en zijn de pest ook voor de burgers en voor de consumenten. En wat je nu ziet is dat. Dat in de, de jaren tachtig, onder invloed van het, het uh, neoliberalisme. Dat het hele idee van een vrije markt. Plotseling zou zijn, een vrije markt zonder ja. overheid. En een vrije markt zonder dat overheid ja, is per definitie één. Met monopolies. Interessante al ja, vraag ja, voor die Piratenpartij. Monopolies worden veroorzaakt door de overheid. Laten we, laten we, laten we, <laughs> <laughs> laten we even weggaan van alle monopolies. Uh, we moeten het hebben toch echt over. Uw partij, meneer Manners, dat zal u goed doen. De partij werd in 1993 opgericht en deed een jaar later mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, maar daarna bleef het stil. Maar de Libertarische Partij is terug. Na 18 jaar zijn ze terug. Volledige economische vrijheid en ook volledige persoonlijke vrijheid. Daar staat de Libertarische Partij voor. Ik begin maar gelijk even met citeren uit uw partijprogramma van Manders. De wereld die wij trachten op te bouwen is er een... in ...waarin individuen vrij zijn om hun eigen dromen op hun eigen wijze te verwezenlijken... ...zonder tussenkomst van de overheid of een andere autoritaire macht. Als ik het zo in uw programma lees, zoals u het schrijft... klinkt het onschuldig, maar u gaat behoorlijk ver. Want u wilt eigenlijk bijna de hele overheid afschaffen. Inderdaad, ja. Waarom? Maar dat is, dat is, uh, dat is ook heel onschuldig. Hè? De overheid is namelijk een, een organisatie die heel veel schade aanricht. De overheid uh, uh, veroorzaakt een soort visieuze cirkel. Uh, de overheid uh, veroorzaakt allerlei problemen door de markt te verstoren. De overheid veroorzaakt bijvoorbeeld... Economische crisis, boterbergen, wijnplassen, melkplassen... werkeloosheid, woningnood, slechte zorg, slecht onderwijs. En uh, de volgende stap in de visuele cirkel is dat dan... Uh, ambtenaren politici, de media, aandacht zoeken en zeggen... we hebben een groot probleem, dat moeten we oplossen. We gaan een commissie noemen, die moet een oplossing komen. Nou, die commissie komt er ook, die oplossing komt er ook. De oplossing is altijd dezelfde. Namelijk de overheid moet, moet nog meer geld uitgeven. De overheid moet nog meer regels maken... En dat, dat gebeurt ook, dat wordt ingevoerd. He, men zegt dus eigenlijk: geef ons meer geld, geef ons meer macht. Dan komt alles goed. Ja, en nu doet deurt, eigenlijk maar het exact... probleem wordt niet opgelost, en zijn we terugbaf. U doet eigenlijk exact het tegenovergestelde. U neemt ieder probleem en zegt: dat komt door de overheid. Inderdaad. Tot, tot nu toe in dit debat, in ieder geval. Nee, maar dat is ook zo. Dat is echt Alle grote maatschappelijke problemen zijn door de overheid veroorzaakt. Noemt u mij een probleem, dan ga ik u uitleggen hoe het door de overheid is veroorzaakt. Ja, ik... Nou, kan ik flauw zijn en zeggen dat ik mijn heb uh, laten verbranden vanochtend, maar goed. Ik kan wel. Ik kunnen, kan uh, het probleem uh, dat noemen. Dat is beter. Uh, onlangs uh, is GlaxoSmithKline, Smit Klein, de grote farmacie gigant, die is veroordeeld tot miljarden omdat hij uh, medicijnen in de markt uh, brengt die, omwille van patenten, uh, uh, eigenlijk op de lange termijn uh, niet voldoende zijn uitgetest, waardoor er heel veel mensen zijn gestorven. Uh, hoe kan de overheid, dit is juist de markt, hè, de, de zorgverzekeraars... die nu ziekenhuizen onder druk zetten om zo goedkoop mogelijk te gaan werken. Een klein clubje zorgverzekeraars die allemaal labels onder zich hebben... die de ziekenhuizen onder druk zetten, goedkoop werken. Zorgkwaliteit is niet meer belangrijk. Ik ben toch heel erg benieuwd uh, wat u daarvan vindt. Want dat is die marktwerking. Nee, de gezondheidszorg is juist door de overheid volledig verziekt. Hè, letterlijk en figuurlijk verziekt. Zondheidszorg is een sector die door de overheid wordt ziek gereguleerd. De overheid, de overheid bepaalt uh, hoe uh, de zorg moet worden gedaan, de overheid bepaalt uh, uh, welke prijs moet worden betaald, wat de dekking moet het zijn. Uh, nou goed, als het gaat om uh, medicijnen: de overheid bepaalt welke medicijnen de markt mogen komen en welke niet. En, en ik hoop liever houdt, dat de overheid, de, de, de overheid het overheid, helemaal niet zou doen. De overheid houdt, Zo van, gooi alles maar op de markt en zie maar wat het wordt. Nou, ik vind dat het immoreel is dat de overheid patiënten... die, die willen kiezen voor een, voor een experimentele uh, vorm van therapie... bijvoorbeeld een, een medicijn wat nog niet getest is of onvoldoende getest is... als een patiënt zegt, <kliek> ik wil dat proberen, want ik sta, ik sta op de dodenlijst... ik ga ben, ik bij ben een half jaar dood... En er is geen medicijn waarvan ik kan genezen, maar er is wel een experimenteel medicijn. Ik wil het risico nemen, ik wil dat proberen. De overheid verbiedt dat en veroordeelt mensen dus tot de dood. Nou, in Nederland zijn er geen cijfers onbekend. In de Verenigde Staten gaan er per jaar zo'n 17.000 mensen dood... omdat de medicijnen nog niet zijn gelegaliseerd door de overheid. Omdat er, ze nog steeds Er gaan dan zijn. veel meer mensen dood omdat ze niet verzekerd worden door, de, door private verzekeringsclubs. Ik bedoel, daar gaan een hele hoop mensen dood... die gewoon uh, een dat ziekenhuis is... niet binnen kunnen komen... omdat dus waar... ze geen verzekering hebben. Ja, dat is een heel groot misverstand. Maar, maar toch even terug naar, ja, naar dat, dat onderwerp. onderwerp. Er is niemand uit de regenten die zorg die, wordt gewerkt. Die medicijnen ja. moeten gewoon maar op de markt gegooid worden... zonder overheidstoezicht. Wacht maar af wat er gebeurt. Wees maar een experiment als patiënt. Kijk nee, maar nee, hoe nee, het nee, valt of iets. Ik zeg niet, wees een experiment. Nee, maar hoe kan ik vind dat beoord... patiënten zelf de keuze moeten kunnen maken... of zij kiezen voor medicijnen die wel getest zijn... en die wel goedgekeurd zijn... of medicijnen die nog niet voldoende getest zijn. Dan? En die keuze wordt nu door de overheid ontnomen. En wie bepaalt dat dan wanneer dat medicijnen goed getest zijn? Onze zijn onze meester bepaalt voor ons welke medicijnen wij mogen nemen. Wie bepaalt dat is een groot wanneer medicijnen goed getest zijn? Dat bepaalt zijn. ieder mens zelf. Ieder oh. individu kan zelf bepalen of hij... Een medicijn wil nemen waar een, waar een instantie ander. waar hij vertrouwen in heeft zegt: We hebben dit getest, wij geven hier een, een, een garantie vooraf. Of een medicijn dat niet diezelfde standaard heeft. En die, heeft. die instanties in zijn ook bepalen. allemaal weer commercieel... En, dus en die zodat hebben ook een voor ons gaan bepalen. Maar dat het uit de hand gaan we even naar ons Misschien Een ander voorbeeld over gezondheid. Door de vrije marktwerking zie je dat zeg maar, uh, grote concerns als McDonald's. Ja, inderdaad, zeg maar, ontzettend bezig zijn om zoveel mogelijk uh, ongezonde producten in de markt te zetten. En dan hoor ik meneer Manders zeggen: Zo van ja, de consumenten moeten dat maar zelf weten. Maar het is wel zo dat obesitas op dit moment natuurlijk wel een van de grote gezondheidsproblemen Absied. is. Nou, dan vind ik het zorgelijk dat mijn collega van die partijse partij zegt: van, Nou goed, die gezondheid die kan mijn rug op. Ja, mensen kiezen er zelf nee. voor om zeg maar slecht voedsel tot zich te nemen. En dan vind ik wel dat de overheid erin best wel zeg maar een paar perk mag stellen. door inderdaad gewoon eisen eis te stellen aan de gezondheid van voedsel, bijvoorbeeld. Toch een van de belangrijkste elementen in het leven. Dat betekent dus dat u vindt dat, dat ambtenaren voor ons gaan bepalen wat wij mogen eten, wat we niet mogen eten. Nou, ze hoeven niet te bepalen, maar ze kunnen er nee, wel. Nee, dat, dat, dat is wat u zegt. Daar pleit u voor. Het, het probleem echt, wat het je nu ziet met de overheid is onzin. Of de mens zelf bepaalt wat hij eet, of de, of de overheid bepaalt wat we eten. Het is een of het ander. Het geldt ook voor vrijheid van meningsuiting. Of we mogen zeggen wat we willen, of de ambtenaren en politie bepalen van ons wat wij we wel en niet mogen zeggen. Okay. Het is ben, het een of het ander. Bent u voor okay. kinderporno? Ik blijf heel zwart-wit maken. Bent je voor Uiteraard vind ik dat wanneer kinderen worden gedwongen tot kinderporno, dat dat een gof misdrijf is, zwaar aangepakt moet worden. Uh, het libertariërs principe is een non agressieprincipe Dat betekent: uh, je moet allemaal lichaam en eigendom respecteren. Iedere mens heeft recht op zijn eigen lichaam, zijn eigen lichaam, Precies. zijn eigen leven en de rugte van zijn arbeid. Precies. Uh, en het inbreuk geldt... maken daarop, dat is nu juist waar we als nou, en tegen en pleiten. Wat, en wat gebeurt er nou zeg maar, met, met, met al die vieze hamburgers? Die doen toch ook inbreuk plegen op de nee, gezondheid? Nee, dat kiest u zelf het voor. Dat geldt bijvoorbeeld ook als u rookt. De rook is ongezond, maar u mag zelf kiezen om iets te doen wat ongezond is. Dat is uw, dat is uw recht, is uw lichaam. U mag bepalen wat u daarmee doet. De overheid de laatste, de laatste jaren met. Schippers, dat hij heel erg weg is ge gestapt van het waarschuwen voor roken. En het gevolg wat je daarvan ziet... is dat er ook veel meer mensen gaan roken plotseling. Dus de overheid heeft wel degelijk taken om namens ons voor ons uit te voeren. Alleen het grote probleem is dat de overheid... zichzelf zo belangrijk is gaan vinden... en zo groot is geworden... dat heel veel van die taken niet meer uh, uitgevoerd worden... op basis van wat het beste is voor de maatschappij... maar wat het beste is voor de overheid... en de mensen die voor de overheid werken... en nadat ze hun overheidswerk hebben gedaan... heel graag een baan willen hebben... bij uh, de KLM of bij de, de, de alcoholindustrie. Ja, en daar moeten... is het grote probleem... Ja. dat de overheid ja, en de, de, we de, de, de, ook de, de vrije uh, markt... hebben een draai gecreëerd. waardoor de overheid feitelijk gewoon nu alleen maar de vrije markt uh, en de, de marktpartijen bevoordeelt... en niet meer luistert naar de burger. De overheid, de overheid, niet heeft moet de overheid terug kan niet de, de burger. vrije markt bevoordelen. De overheid is per definitie een organisatie, die de vrije markt, verstoort. En we gaan even verder naar een ander opmerkelijk ja. standpunt... dat u heeft ingenomen, want we gaan even verder praten over uw partij. Ja. Um, Nederland moet zich terugtrekken uit de Wereldbank... en het IMF en het lidmaatschap van de EU moet worden opgezegd. De economie moet vrij en de overheid moet zich er maar niet mee bemoeien. Ja. Er is volgens mij niemand in de Kamer die u hierin gaat steunen. Uh, ja... Maar wat wilt u daarmee zeggen? Waarom, heeft u de, waarom staat u hier achter? Wie, wie gaat u steunen? Hoe gaat u verder komen? Uh, nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die heel erg eurosceptisch zijn. Als we kijken naar het referendum over de Europese grondwet... heeft 6% van de bevolking tegengestemd... volgens de overheid het andere naam gegeven. Maar wie in en het de toch Kamer? Ingevoerd. Maar het, het gaat ons niet om wat Kamerleden vinden. Het gaat erom wat, wat goed is. Maar het gaat er ook en... om dat u kunt samenwerken... en kunt u überhaupt samenwerken met een andere partij? Iedere partij die net zoals wij uh, pleit voor een kleinere overheid, lagere belastingen, minder regels of meer vrijheid, kunnen wij mee samenwerken. Maar welke partij iedere wil nu de overheid die, afschaffen? Iedere... Welke is dat? Nee, ik, zeg het, ik heb het over de richting. Hè. Dus iemand die de goede kant op wil, die de kant op wil van meer vrijheid en minder overheid, daar kunnen wij mee samenwerken. Ons einddoel ligt natuurlijk veel verder weg dan dat van de meeste andere partijen, dat is juist. Maar zolang iemand dezelfde kant op wil, zolang iemand meer vrijheid van individu wil, lager belasting wil, minder regels wil... kunnen we daarmee samenwerken. Iemand die de andere kant op wil, die meer regels wil... meer overheid en minder vrijheid, dan kunnen we onmogelijk mee samenwerken. Maar het ging hier toch over Europa, hè? Toch? En dan vraag ik mij wel af, hè, als wij de Verenigde Staten waren... dan kan je inderdaad gerust zeggen van nou, we gooien de grenzen maar dicht. En we doen het helemaal op ons eigen houtje. De grenzen dichtgooien, daar zijn... hebben nooit voor gepleit. Ik ben voor open grenzen. Oké, okay, maar wij zijn maar een heel klein landje. Wij zijn economisch volslagen afhankelijk van Duitsland. Hè, dat is een heel bekend gegeven. Uh, als wij ons terugtrekken uit de EU, uh, uh, dat is voor ons uh, bijzonder ongunstig. Want we zijn maar een heel piepklein lapje grond. Maar nou, Zwitserland is ook zijn... lid van de EU. Wij, wij zijn. Uh, uh, maar ze, de, de, nou, ze zijn niet lid van de EU. En maar de... ik was laatst in Zwitserland. Ja. Daar gaat iedereen over de grens kopen nu. Omdat de euro uh, zo ontzettend gedevalueerd is. Door is. Ja, dus de, de Zwitserse economie heeft een heel groot probleem. Want hun eigen producten zijn te groot. Uh, te, te duur. Dus het, is, het zit allemaal zo in elkaar verweven op dit moment. Je kunt niet zomaar zeggen van jongens, we doen net alsof de rest van Europa niet bestaat. Alsof we geen afspraken maken. Maar het maar het voor. moet wel een stuk democratischer. Want het democratisch gehalte van Europa is zeer, zeer, zeer zwak. En ik, daar ligt een grote Je kan problemen. niet zomaar overal uitstappen en denken van... nou, we bouwen gewoon een grote muur om Nederland heen... en we hebben niks meer met de boze wereld te maken. Maar ik heb er niet voor een muur gepleit. Worden we het beseft. is juist in 69 landen actief... omdat wij als geen ander beseffen... dat de grootste bedreigingen voor, uh, voor de vrijheid van burgers... komen op het ogenblik niet zozeer van overheden... maar van hele grote internationale lobbygroepen... die proberen overheden te dwingen in, uh, in uh, ja. allerlei uh, uh, uh, wetten... en allerlei uh, soort dingen zoals ACTA, uh, waar... De, waar de eigenlijk de lobbygroepen uh, internationaal... zo ontzettend veel sterker zijn dan overheden. Ja. En daar moet je juist... Moet je als landen de samenwerking zoeken... om samen die, uh, die druk te kunnen weerstaan. En als landje alleen... fiets je achter de, achter de feit aan. Dat heeft, heeft Zweden heeft dat in 2006 ondervonden. Daar is onder druk van de Amerikaanse overheid... hebben ze de medicijnprijzen moeten verhogen. Hebben ze ja. de wet moeten aanpassen ja. om mensen te kunnen vervolgen. Uh, als je als landje alleen... dat wil proberen, dan kom je er nooit meer uit. Nee. Nou, als ik wil ik... nog, even, nog even... snel naar uw stelling. We hebben... Niet ja. veel tijd, maar we hebben het er eigenlijk al de hele tijd over. U heeft ook een stelling ingeleverd als Libertarische Partij. Uh, wat was uw stelling? De overheid is het probleem, niet de oplossing. Ja. Nog even een korte reactie van Ton Schrijvenaars op die stelling. Wat vindt u daarvan? Uh, nou, met een nadruk op kort. Op kort. Nou ja, kijk, Nederland lokaal pleit ervoor zeg maar dat de overheid anders wordt ingericht. Datgene wat je lokaal kunt doen, moet je lokaal doen. En als dat niet lukt, dan ga je het in Den Haag centraal doen. En als het dan niet meer lukt, dan ga je het in Europa doen. Maar ziet u de overheid als een probleem? De wijze waarop de overheid nu een aantal taken uitvoert is wel een probleem. Hè. Wij hebben ook als thema in ons verkiezingsprogramma, maar het, staan staat de grote de verspilling. Zich, is dat een probleem? Zoals, zoals meneer Manders wel vindt. Nou, ik vind het opvatting van meneer Manders vind ik gewoon extreem. Ja. En vind ik gewoon levensgevaarlijk. Piratenpartij. Even de kort. De overheid zoals je nu functioneert is absoluut een probleem. Omdat zij niet meer voor de burgers en door de burgers zijn. Ja. Maar ze zijn voor lobbygroepen. En de burgers die kunnen alleen maar de rekening betalen. Maar Als de vraag de overheid... aan zich, de, de, de overheid aan zich, is dat een probleem? Is het concept overheid een slecht idee? Voor sommige dingen heeft een maatschappij een overheid nodig. Maar dat moet dan wel onze overheid zijn. En niet de overheid van de overheid voor de overheid. Dus je bent het er niet mee eens? Uh, de overheid is niet. Gedeeltelijk, gedeeltelijk ben ik het eens dat de overheid een probleem is, maar niet het probleem. Goed. De, heer Manners, de het overheid probleem? van nu is als een octopus die ons steeds meer controleert. We moeten vingerafdrukken inleveren enzovoort, we worden afgeluisterd. Uh, maar uh, wij willen de overheid ombouwen tot een gemeenschapsdienst. We hebben gewoon belastinggelden. Die belastinggelden die betalen omdat we voorzieningen willen hebben: wegen, zorgvoorzieningen, noem maar op. Maar alleen nu wordt dat top-down geregeld. Dus de overheid, het woord zegt het al, boven ons. Dat is een probleem. De gemeenschapsdienst die het allemaal voor ons regelt. Zoals wij het willen als partner van de burger. Dat is zo, zoals het zou moeten zijn. Zometeen gaan we verder met jullie praten. Eerst muziek van Jacques Prel. « Derrière la saleté, ses talents devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ses mains ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levés, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. » Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau Le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau L'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain Le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient L'ami qu'on s'est fidèle, le soleil de demain Le vol d'une hirondelle Le bateau qui revient Par-delà le concert Des sanglots et des pleurs Et des cris de colère Des hommes qui ont peur Par-delà le vacarme Des rues et des chantiers Des sirènes d'alarme Des jurons de charretiers Plus forts que les enfants Qui racontent les guerres Et plus forts que les grands qui nous les ont fait faire Il nous faut écouter L'oiseau au fond des bois Le murmure de l'été Le sang qui monte en soi Les berceuses des mers, Les prières des enfants Et le bruit de la terre Qui s'endort doucement Les berceuses des mers, Les prières des enfants Et le bruit ...de la terre qui s'endort doucement. Il nous faut regarder, Jacques Brel. Dit debat loopt een klein beetje voor op de campagne... ...die in augustus pas echt zal losbarsten. Dan begint het flyeren, het canvassen en het televisie debatteren. En Cameron Oula blikt vast vooruit. Laten we van de dag van de verkiezingen de dag van de revolutie maken... Deze nogal rebelse oproep deed columnist Jan Benning een maand geleden. De huidige partijen maken het, wat hem betreft, niet waar, en dus moeten we op 12 september stemmen op kleine of nieuwe partijen. Kiezersonderzoeken laten al jarenlang hetzelfde beeld zien. De gemiddelde stemmer vindt partijen steeds meer op elkaar lijken en voelt zich niet vertegenwoordigd. Alhoewel, een deelstemtraditie getrouwd. Op zijn of haar partijtje. Anderen vinden een uitweg met de proteststem. En de gepensioneerde Dolomina, die stemt natuurlijk keurig blanco. Toch vinden nog vele hardwerkende Nederlanders niet de weg naar de stembus. Juist voor hen zou het politieke palet van grijze tinten moeten aanvullen met gedurfde, felle kleuren. En dat kan. Want kiestrempels kennen we gelukkig niet in ons land. Hier krijgt de wil des volks daadwerkelijk ruim baan. Elke stem telt. Ook het gefluister, het gekreun en het gegil in de marge. Toch weten ze niet door te dringen tot het parlement. Margepartijen zoals Mens, de Piratenpartij... en Johan Flemings Partij voor de Toekomst... lopen als een rat de longen uit hun lijf in ons politieke wiel. Zonder enige voorwaartse beweging. Ik ben de laatste die lichtzinnig doet over alle moeite en werk... die het oprichten en onderhouden van politieke partijen kost... Maar als zij daadwerkelijk verlangen naar een revolte... waarbij ze voet aan grond krijgen in het Haagse Plus... dan zullen ze moeten samenwerken. En dan komt-ie. Ze moeten over hun eigen schaduw heen stappen. Hoe? Door een simpele lijstverbinding... die voor een van de partijen kan leiden tot de bemachtigen van de restzetel. Ik roep de lijsttrekkers van de onverkozen partijen dan ook op... om de politieke polder open te gooien en de krachten te bundelen... En wie zegt, ach, wat maakt een zeteltje toch uit, die leeft in het verleden. Kees van der Staaij, de vleesgeworden mascotte van de marge... heeft afgelopen jaren bewezen hoe een kleine partij plots in het centrum van de macht kan staan. Wat de weigerambtenaren nu nog kunnen... kan de politieke elite na 12 stemmen dan niet meer. Ik draaf door, want dit klinkt allemaal aardig en leuk, zo'n palet met pasteltinten... Maar het is natuurlijk een utopie dat de Partij voor mensen en Spirit... samenwerkt met uh, de libertariërs. Of dat de nationale lokalis met de piraten gaan samenwerken. Benning mag dan wel pleiten voor een doorgeslagen democratie-ideaal. Het zal helaas niet lukken door de starheid van de kleine partijtjes... die dezelfde spelletjes als de grote jongens willen spelen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de bestuurbaarheid van ons land. U hoort een column van Kamran Oela. En dit was het eerste uur van De Nacht der Onverkozenen. Maar er komt nog een tweede uur aan. Het verkiezingsdebat van Omroep WNL tussen kleine partijen die nog geen zetel in het parlement hebben. Mensen Spirit, de Libertarische Partij Nederland lokaal en de Piratenpartij. Tot zo. Omroep WNL, De Nacht der Onverkozenen.